Hallo luisteraars, kunnen jullie me horen? Ja, dat zal toch wel. Naar live eh, vanuit Friesland hier gescrasp met Jo en het is vandaag, zaterdag 11 augustus 2023. Samen met Denny vanaf een de boot, mensen. ja, ja, vanaf een boot. Ja, ik ben in de lucht, ik wil het toch nog gelukt. Hij stond op het vliegtuig zonder letteren. Ja, ja, hij doet het. Ja, ja. Weer, ik zeg daar eens ja. Ja, zeg je precies daar. Nou, jullie zien, ik heb mijn condensatormicrofoon weer aangesloten. En ik zet weer een aardig stukje van de microfoon op. Ja, het is lekker donker buiten. Het waren mooie omgeving hier zo Ze je niet geloven Ik gisteren ook een Leeuwarden geweest. Ik wist niet dat wist dat het een mooie stad was, maar nee, wat, ik was er nog nooit eerder geweest. Ik nou, een er is langs gereden ofzo. Wat een mooie binnenstad heeft. Uh, nee, hoor, wat een mooie stad, joh. Ik zou dat bijna willen doen. Ja, ja, bijna. Ik zal het een mogelijk aan verhuizen. Jeetje, wat een mooie stad is dus dit. Heel veel kant, hebben ze daar. Het lijkt een beetje een combinatie van Haarlem. Utrecht eh, en eh, Nijmegen, zeg maar. Nou, zeg maar. Nou, ik vind het mooier als Amsterdam. Zorg voor de Amsterdammers die luisteren. Maar eh, ik vind. Eh, ja, in Maastricht ben ik ook wel nooit geweest. Dat wil ik ook een keer op een muziek verkrijgen. Misschien volgende week een keer Maar ja, Laurenti. zegt. En eh, ik zag iets over een koekjesblik. Zin. In een boot, of nee, ik zit echt in een uh, boot. Een uh, jacht. En die heet Rocky. En als God ze zich dat is al mooi ja. De binnenstad, ja, dat klopt. naar de buitenkant weet ik niet. Uh, maar de binnenstad is sowieso heel mooi. Een hele oude stad, inderdaad, uh, Els. En drachten ben ik geweest. Ja, zo geweldig. Dus ja, uh, drachten ben ik vorig jaar ook geweest. Dat is ook een leuke stad hoor, dat is ook niet uit om te bezoeken. Friesland-Bappen, ja ja. Zeggen ze toch wel eens Friesland-Bappen. Ja joh, we zitten dus niet in de haven, maar aan een eilandje. En ik kan kijken of ik die foto kan sturen naar de chat. Van het eilandje vanuit de lucht, dat is een, een platte En van de overkant, een foto van de overkant gemaakt. Moet ik even kijken hoe ik een foto kan plaatsen. Op de chat, moet ik even kijken hoe ik dat kan doen? Ik ga leuk dat ik hier al zien. Dit uh, misschien, dat zijn stickers. Dit is, uh. Oh ja, yeah, wat moeten we doen? Eh, uh, gifplaatje. Uh, ik kan het niet goed lezen hoor. Uh. Misschien dit? Gif, wat is dit nou? Uh, ik <truimert> uh, kan geen fouten. Ja, nou, staat op je Facebook. Goedenavond mensen, ik ben er ook. <truimert> <truimert> Facebook zien jullie in ieder geval ook uh, dingen als jullie mijn Facebook adres hebben. De meeste van jullie hebben dat wel, geloof ik. Vanwege de radio. Dus uh, dat is geen probleem. En uh, ja, ik moet even kijken op de chat, hoor. Ik zit hier met de telefoon op mijn schouder. Op klussen uh, klikken. Oh, <laughs> oh, jeeze. Nou ja, ik ben wel ja. blij dat de uitzending me doet. En ik zit hier met mijn telefoon op mijn schouder, met die toetsenbord. Heel irritant voor jullie. Ik kan niet zien wat jullie schrijven. Hoe krijg ik dat ding weg? Dat irritante kadertje waar je teksten moet invoeren. Wacht de hier radio check. Oh jongens. Even mijn bak koffie neerzetten. Ja, ik heb een hele gevoelige microfoon eraan aangesloten. En hij doet het zo goed dat zelfs Els, via de radio... De via de radio... Zelfs helemaal in het rood kwam. Dus nou, ik zet een eind van de microfoon af, anderhalve meter. Ik ben niet ook ongeveer... En uh, ja, ik ga even de chat opnieuw even uh, dingen want ik zit op de chat op mijn telefoon. En met de laptop ben ik aan het uh, streamen, zeg maar. Live vanaf een boot, jongens. Leuk, we zitten wel aan de kade. Hier is zo'n soort, uh, noem ze dat, zo'n loopbrug En een uh, eilandje. Een deels door de natuur geschapen en deels uh, aangelegd. Het is allemaal hier. Je ziet allemaal bootjes voorbijvaren, tenminste op de dag dan. Ik heb mijn teentje hier ook lekker staan. Ja, mensen zullen misschien raar opkijken. Of komt hij met een boot? Gaat in zijn teentje slapen? <laughs> zei, je, ja joh, avonturier, hè? Ja. Ik wil Zo, dit zet ken ik wel lezen. En nu je zegt, wat is het eigenlijk? Hè? Het is niet speciaal zout of zoet, nee, het is zoet En een rookoventje bedoel je. Liquid smoke van 100% vegan ook, veganisch. Oh, jullie hebben het over. Over. rookaroma te gebruiken, tofu, marinade recept met liquid smaak. Oké. Okay. Uh, het gaat van het vegetarische gedoe, ja. Ja, ik heb dus ook een keer een vegetarische hamburger gegeten. Dan moet ik zeggen dat hij niet tegenviel. Maar je proeft echt dat het geen vlees is hoor. Vlees is nooit te vervormen. Ja of je moet die chemische troep gebruiken. Nou dan kun je beter vlees eten. is een stuk gezonder. Maar ja dan worden die dieren liever zo boos. Maar ja die dieren eten elkaar op. Dus eh, niet zo zou ik toch zeggen. Dat iedereen lekker is zijn waarde. Ook al eten ze geen vlees heb ik ook respect voor. Maar laat mij lekker genieten. Van mijn hamburger. <lacht> In deze... Dus, ja, ja, dan zie ik hier weer dat kadertje ervoor zitten, een toetsenbord. En het type gaat wel makkelijk als hij horizontaal staat, die chat. Ik heb spijt dat ik hem laten kantelen, want je kan dat beeld kantelen. En dan vind ik, heb ik achteraf spijt, want ik weet niet meer hoe ik hem terug moet zetten. Ik zet even de chat weg, ga ik hem opnieuw aanzetten zo. Maar ik, ik weet nou niet meer wat ik moet doen. Jullie kunnen me in ieder geval horen. <lacht> want dat toestel ik ook wel gek van. Ik snap niet hoe dat ding werkt toch? Ik heb hem geloof ik uh, pas een paar maanden en ik weet nog steeds niet hoe die werkt. Ik moet het altijd aan andere mensen overlaten. Zelfs meteen zat ik van de wijk moeite mee. Als ook anderen mij helpen, bleek het nog makkelijker te zijn dan zat ik toch. Dus ik begon me wel een beetje te schamen. O, zo moeilijk is het toch niet? Ik zei: nee, ja, inderdaad, je hebt gelijk. En dan heb ik hem zelf weer opgezet, op dat eilandje, helemaal alleen gedaan. En het ging goed, duurde wel een uur, maar het is wel gelukt. Dan zit ik te draaien met twee vloetjes in mijn handen, ineens. Ja, ja, je is helemaal van de opera hè. Ja, jongens. Morgen krijgen we fixe fikse regen bij hier in Friesland. Staat voor 11 mm. Dus, nou eh, ja, ik zit op de buik nu. En ik hoef alleen maar in mijn tent te slapen, dus dat scheelt ook weer. Ja, ik zal toch door de regen naar de buik te lopen. En zeker wel een meter of vanaf hier. naar 60 meter. Ja, zeker wel. Dus. Eh, ik heb alleen mijn Jos in mijn auto laten liggen en die zat aan de haven. En nou is hij er helemaal herstel, dankjewel Danny. Dan ga ik even terug naar de Discord chat. Uitzending. Even op het mannetje boven klikken. En nu zit ik in de uitzending van Riddler Radio. Ja, tenminste. Wat is de bedoeling? Ja, nu zit ik als het goed is... In de chat, uitzending. Ik zit toch wel... Nee, zit ik... nee ik moet naar Radio Kijk, nou ben ik er weer. Ben ik weer. Ik. Weer. Haha. Oh -oh. Zo. Elf zegt, ik denk dat de dieren... in de bio-industrie zo ongelukkig zijn... dat het niet gezond is om dat te zien. tijd dat ben ik wel met ze eens hoor. Ik vind gewoon... die beesten moeten ze gewoon lekker de ruimte geven... En uh, geen duizend kippen op een uh, vierkante meter. Maar uh, gewoon lekker los laten lopen. En dan smaakt ook beter. Want schouwvak smaakt ook beter. Dan uh, die ongelukkige beesten die in elkaar staan opgestapeld en ingepakt. Nou dan uh, vind ik ook die, uh, nou willen ze dan alweer groenten gaan kweken. Een soort uh, zwevende boerderij ofzo in flats. Nou dat vind ik zo onnatuurlijk. Echt, dat is, dat is allemaal een chemische toevoeging. Er is niks natuurlijk aan ons zo zo wat dat betreft. Maar gewoon de ouderwets boeren zoals de boeren dat uh, 200 jaar geleden deden, moet nou toch ook kunnen. Ja, maar dan heb je meer land nodig. Ja, ze hebben het land nodig om het vol te bouwen met huizen. We hebben al 17 miljoen nee, 18 miljoen inwoners. Vind je dat niet genoeg? Ons land is al veel te groot, zelfs voor 10.000 mensen, waar wij zo spreken. Genoeg is genoeg, uh, minder kindertjes maken of wat zou ik zeggen iets minder immigratie. Het moet zo zijn van de honderd kinderen die geboren worden, twee immigranten is genoeg. Want anders wordt ons land veel te vol en dan hebben we geen ruimte meer we geen boeren meer over, geen natuur meer. Dan wordt Nederland nederstad waaruit Willem de over overalt, nederstad. Dan wordt Nederland de hoofdstad van Europa, want het is dan de grootste stad van Europa. En we willen toch niet dat Nederland één grote betonnen uh, stad wordt. Met alleen maar flats en noem maar op, want ze bouwen tegenwoordig alleen maar omhoog. En de mensen met geld kunnen dan wel een vrijstand huis betalen. Allemaal prima hoor, vind ik. ik heb er al geen moeite mee, maar we wonen gewoon met veel te veel mensen op één klein plekje. Terwijl de wereld groot genoeg is. Ja, in Noorwegen wonen misschien maar 5, 6 miljoen mensen. Terwijl er ruimte is voor 50, 60 miljoen mensen. Gaan daar lekker wonen, zou ik zo zeggen. Want de economie daar, die draait er als een lier. Want ja, ze halen alle, alle gassen en olie eruit de grond. Ja, en dat willen ze ook alweer verbieden. Nou ja jongens, waar moet je dan van leven? Als je ook al geen vlees meer mag eten, dan gaan we allemaal dood. Want als er auto zich in mislukte oogst komt, krijg je nodig. Ja, waarom zijn onze koeien en schapen? Nee, die zijn er niet meer. Oh, nou, dan eten we elkaar maar op. Ja, ik denk mijn nagels lang genoeg zijn om ze af te kluiven. Maar ja, <laughs> dan lees ik ook weer iets. Wie schrijft dat? Emilie schrijft: Koningin Juliana zei al in haar troonreden in 1950 toen ons land nog geen 10 miljoen inwoners stelde. Zij herhaalde dat in 1979. Nederland is vol. Ten dele overvol. Ja, ten dele. Ten delen Kijk, er zijn bepaalde provincies waar ruimte genoeg is. Maar dat gaat weer ten koste van de natuur. Kijk hier om jij heen, hier in Friesland. Water en groen. En zo moet Nederland blijven. Met hier en daar een gezellig dorpje. kunnen en gezellig. Uh, mensen zijn zeer betrokken met elkaar. Het sociale leven gaat er lekker zijn gang. En dat moet zo blijven. We willen geen grote steden, die hele dorpen. En landerijen en natuur opslokken. Ga lekker emigreren naar Canada. Als je zo'n behoefte hebt aan welvaart. Ga je maar in Amerika of in Zweden wonen. Nederland is vol. En ben je hier geboren als Nederlander. En je hebt geld genoeg. Ga lekker in Canada emigreren. Dus ik ben veel te hard om te emigreren. Anders had ik het al lang gedaan. Als ik dit had geweten allemaal. Was ik met mijn twintigste naar Zweden. Of naar Noorwegen verhuisd. Ja. Nou als de oogsten mislukken, dan hebben de koeien ook niks meer te vreten. Ja, dat klopt. Maar ja, weet je wat dat is? Ja, met die graan, die Russen die eh, graan die graanexport van de Oekraïne blijven dwarsbomen, Dan heeft de hele derde wereld geen eten meer. En dan, ja, die worden weer boos op Rusland en dan krijg je juist een derde wereld door. Ja, dat willen we toch niet? Althans, ik niet. Oh, ik wil eigenlijk al lang hier weg uit Nederland. Nou, echt, je als ik het geweten had, had ik met mijn twintigstel weggegaan hier. Ja. Ik heb op tv gezien dat Er waren zijn Nederlanders die wonen in Zweden. Die hebben een lap grond, nou, daar leven ze gewoon van. Ze hebben gewoon een baantje, en ze in de vrije natuur. En er is een ruimte zat daar. Nou, als je zegt dat, uh, dat vee eet veel meer, dan de mensen. Ja, die beesten zijn nog groter als onze. Hé, hey Raymond. Raymond is aan het type. Hoi, Helse, Raymond. Wie is Raymond nou weer? Oh, is het jou, Raymond? Nee, hè? Nee, en uit Spanje, zie ik. Oh, hij zit in Spanje. Oké, okay. is dat jouw Raymond? Ja. Oh, hé, hey Raymond. Welkom op... Dat is mijn, uh... Uh, mijn Raymond. Raymond van Denny. Raymond, welkom op Reda Radio bij Kletspraat met Jaap Vanaf de boot, ja ja. We zitten uh, heerlijk aangemeten aan een eilandje. Gezellig. Op de radio. En uh, ja, leuk dat je erbij bent, Raymond. Vanuit Spanje weliswaar. Leuk. De uitzending is live vanuit Friesland. Van de Friesland-boppe. friesland, -boppen. friesland -boppen. Ja. Nou snap ik waarom die Friesen niet weg willen hier. Ja joh, het is als ik kan leuk toe viel. Aardige mensen. En gisteren eh, al een leidegewijs Raymond. Een mooie stadman. Nou ja, dus eh... Uh, uh, ik zit nu op de boot, Emeljo, in Friesland. Met Danny. Dus eh... Uh, ja. En Raymond is de man van Danny's. En, en uh, Emeljo. Heeft zijn zet. Ja... Ik zit op de boot uh, 1 miljoen, of 1 miljoen, ja. Gezellig, met z'n tweeën. Ik, uh, oh, mijn koffie is al opgeluifd. Nee, nee, nee. De boot zat daar niet. De Het oh. mijn service lagen. <laughs> Ik zit lekker onder de koffie. Maar de boot die ligt nu uh, hier, zo heet het hier. Dit is de Oldefane, dit is een natuurgebied in uh, Friesland, vlakbij Drachten. Oké, okay. ja, vlakbij Drachten. En dan altijd Drachten. Oh. Uh, Okay. Kruil, Sneek. En dat is een van de grootste natuurgebieden hier in Friesland. Oké, okay, en we liggen aangemeten aan met een eiderntje, leuk man. En dat staat meteen ook. Dan ga ik vannacht slapen in het donker. Dan heb ik wel een lampje bij me, want je ja, haalt niet zo van donker. Dus ik heb een heel klein lichtje. En uh, ja, we liggen hier zo wel kijken. Vanaf woensdag, ja, van woensdag zo. Dus, uh, en dan zondag ga ik weer naar huis. Dus ik heb morgen nog hele dag. Nou, zondag heb ik ook nog een deel van de dag. En dan s'avonds weer naar huis. Dan heb ik nog één week vakantie volgende week. Maar hopelijk blijft het dan een beetje goed weer. Ik geloof dat we morgen regen krijgen. Niet zo klein een beetje. Ook 11, milli... ja, millimeter, 11 millimeter morgen. Zo lang, Ja, niet de hele dag door hoor. Maar in de middag wordt het ook alweer droog. Eh, uh, ja, tot zondag uh, liggen we hier. Helemaal ja, kort, hè. Tot zondag. Als het goed is. Want ik word natuurlijk nog teruggebracht naar de haven. En daar staat mijn auto. En dan rij ik weer naar de Haag terug. Dus, uh, ja. Nou, ik weet niet waar jij ligt, maar bij mij komt er niet zoveel regen, hoor. Auto oh, niet? <laughs> nee, een oh. klein beetje. Ik heb wel gekeken naar, uh, naar de plaats uh, waar jouw haven ligt. Ja. Klot, deze regio, nu is het morgenochtend een beetje regen. Nou, een klein beetje. Uh, ja, ik zag een hele piek van 11 mm. En ik denk, zo dan. Heel kort, maar een bij van een uurtje. Maar die piek is heel, heel even. Dan drijf ik op mijn sokken. Mijn sokken worden helemaal nat als ik hierheen loop. Het is allemaal gras natuurlijk. En als, uh, overdag zitten hier dagjes mensen of mensen die er ook met de boot blijven slapen. Dan mag je hier drie dagen stallen. Met je buit, drie dagen, moet je zo wel een vlaggetje aanvragen voor 15 euro per jaar. En dan mag je elk eiland drie dagen lang pivakeren. Kost verder niks. Er zijn geen voorzieningen. Ze dus hebben wel een, een grote, uh, waar je afval kwijt kan. Dat, uh, en en het, wordt hier, het groen wordt hier wel netjes onderhouden. En schoongehouden. En er is gelukkig niet veel afval. Ik zie wel hier en daar een klein dingetje liggen, maar goed. valt mij. Hier geen regen, alleen zon Oh, lekker. Ja, is het nog warm daar, Raymond? Hoeveel graden is het bij jou daar zo in Spanje? Alleen zon. Oh, 0,1 millimeter, zegt Danny. Ah, dat, dat, dat valt mij. Ja, Danny zit naast me. <laughs> Met, uh, of ik moet zeggen, ik zit naast Danny, want het is Danny en Raymond hun boot. Dus ik ben een bezoeker. Bloedverziekend heet ze Raymond. Zo, nou dan uh, schot ik wel zo tegen de 40 graden. Dat was ook niet lekker meer, was. Dat zei het is 30 graden. Ze gaan, nou, vind ik al warm, maar 40. Dat was in Turkije. Ook 45 graden of zo, een paar weken terug. In Griekenland. Was er was weer een overstroming in, uh, waar was dat ook alweer? In, in Noorwegen. Overstroming is een dijk doorgebroken in Noorwegen van de week. Gisteren of zo. Oh, 26 graden in de avond. Ja, het is nog warm hoor, voor de avond. Nu nog 26 graden, is Raymond. Ja. Ja. Overdag is 26 wel te doen. Als het dan s'avonds uh, 12 graden is. Dat is het even lekker uit. Uh, meestal wel lekker zomers. Zeg maar 5, 26 graden aan het strand is. Met zo'n cool zeebries. Oh, heerlijk man. Dan ga ik zo voor die waterlijn staan. Met mijn armen gespreid als een Christusbeeld. En laat ik zo de wind door mijn haren waaien die ik niet heb. Ja, door mijn borst daar dan in dat geval. Maar goed, haar is haar. En uh, als het dan haar vraagt, dan zegt ze ook van ja, lekker, de boot te Dirk, Jaap en Denny zullen, zal hier zitten. Ja, dat klopt. Nou, nee, in ja, nee, het gebied, ja. Nee, niet het gebied, maar wel in de buurt. Toch? Ja, we zitten daar in de buurt, ja. We zitten wel in de buurt, dus dat klopt dan wel, uh, Dirk. Dus uh, dat heb je het aardig in de goede richting. Nou, ja, zeker weten we. Ja. Dus uh, dit komt uit zeeland helemaal. Maar wij uh, zitten niet bij de bootvuur nu, we liggen nu midden in de natuur. We liggen in de natuur, inderdaad. Normaal zaten we altijd op de boot de afgelopen jaren, of in eh, de haven dan. En nu zitten we lekker aan de heilandje in, midden in de natuur. In Turkije, zegt Gypsy Star, kan het ook wel eens 50 graden zijn in de binnenlanden. Poel, 50 graden. Ik heb ergens ooit gelezen, 60 graden dat je bloed gaat koken als je 60 graden hoort of hoger. Dat is zelfs dodelijk. Maar dat is ook veel te warm inderdaad, Remmel. Ik vind, eh, als ik niet hoef te werken, vind ik 6, 27 graden net de grens. Als ik moet werken, heb ik liever een gaatje of 18, 19. <lacht> Want als ik dan in de zon lep en ik kan er op mijn lijf steeds slechter tegen... en ik zit met mijn COPD... Nee. Dus ik ben al gauw moe, als ik 100 meter loop, dan moet ik even bij komen en dan loop ik weer een stukje. Maar als ik rustig loop en het is niet al te warm, dan, dan valt het wel mee hoor. Een lekker windje zegt Dreadrat, zal ik er nog eentje laten. <lacht> maar we ruiken we toch niet de schaie gang Dread. <lacht> een geurloze scheet van Dreadrat. Ja ja, maar gezellig, mensen. ik zou het leuk vinden als we een uurtje extra mochten uitzenden, dus uh, als ze de operator even lief aankijken, van een uurtje extra krijgen, voor, voor één keer, tot één uur, want we hebben er helemaal zin aan, hè Danny? Ja. Ja, lekker bakje, uh, Dan. Je hebt uh, een heerlijke koffie gezet. Wauw, wauw, je dreid het diepje staan. Beter een scheet voor iedereen dan buikpijn door or voor jou alleen. Ja, dat is een hele leuke jipsie. Een scheet voor iedereen dan buikpijn door jou alleen. Er zit wel wat in natuurlijk. Ja, jipsie je hebt ook nog wel eens lollige uitspraken hoor. Je hebt wel eens leuk uit de hoek komen. <laughs> ja, afgelopen dinsdag zegt Emilio: 21 mm in één dag ergens hier gemeten. Maar meer dan, van dat soort scores Veel te veel. Ja, dat is het ook. En mascotte zich lekker laten waaien. Hahaha, ah, Zeg ah. mascotte. Ja. Over mascotte gesproken. Ik ging gisteren checken bij de koop In eh, Ernawald. Toen hadden ze geen risla toen Heb ik maar mascotte genomen, ja. De andere merken vind ik maar niks zo goedkoop, de vloer. de stinkt allemaal. En uh, Emilio zegt 81 mm, niet 21. Ook oh, dat ik 81 mm zijn, maar zo heel erg veel uh, Emilio. 81 mm. Nou jongens, spoel je weg, joh. Ja, straks neem ik weer een biertje. Ja, lekker, dat ik wat trekken hoor, neem Danny Lekker biertje. En hij zit naast haas mee. Zit die chat in, haas mee. Ja, komt eraan. oh lekker. Lekker biertje. Lekker bierke, ja hè? Ja gezellig hoor. Lekker biertje erbij, twee honden liggen hier zo liggen. In een bandje. Nou jullie horen de koelkast al open gaan hè, voor de bier. Oh, lekker kijk op een eiland, maar helemaal. Op een eiland. Zelfvoorzienend. Zelfvoorzienend. Ja. Daar de flesjes over allemaal Ja, het is een super gevoelig, man. Het is net een darkroom Het is net een darkroom, inderdaad. Als je je ogen dicht doet, zie je niets. Ja, de achterkant van je oogleden, leiden, maar dan zie je nog niks, anders is het nog donker. Dankjewel, proost. Proost. Op, uh, op de weekend, hè? Ja, met onze 15 jaar durige vriendschap. Het hmm. is nog wel jaar, joh. Ja, dat er wel. Zo'n oh, café ja. binnenkwam we wandelen. Ja. Café Ons Pump heette het in het begin. En nou dan heette het Dennis Bar, toch? Ja. Dennis Bar, ja. Ja, niet te veel drinken, hè Je moet straks nog terug naar je tent. Ja, rij Rijman, om te weten wat het is. Maar nou ben ik bang dat ik het water in donder. En ik ken wel zwemmen, hoor. Maar ja, ik, ik vond het al eng toen die tweede plank wat dunner was. Met uh, twee tassen vol spullen. En ik denk, nou, ik zet één tas. neer ja, en ik loop maar met één tas. Want eh, ja, het wendt op den duur wel natuurlijk. Dat had ik ook met die windtotrap op mijn werk. En eh, dan kun je zo door die, door die trap eh, treden kon je zo naar beneden kijken. Dat vond ik in het begin best wel griezelig. Maar als je dat drie, vier keer gedaan, dan ben je er dan. dan, dan eh, nou, dan eh, kijk ik er niet meer eh, zo van op. En eh, ja, en dan moet ik nog een meteentje komen. Dus ik heb het naar mijn zaklamp meegenomen. Want dan moet ik in het donker op die tocht gaan. Eh, nou, dat gaan we niet doen, hè? want dan verdwijnt Japie ook het water in. En aangezien uh, ik uh, dan wel, uh, ja, de slaafbrug een uh, beetje teut misschien. Dat is natuurlijk uh, niet goed, want dat gaat natuurlijk niet goed aflopen. Blablabla. En dat willen we natuurlijk niet, hè. Hoort op de boot, niet onder de boot te liggen. Niet waar, <laughs> Ja, maar, nee, maar het valt voor mij ook wel tegen een diertje. En, uh, Het is een heerlijk biertje, ook lekker koud. Mm. Het smaakt voortreffelijk. Ja. Ja, jongens, wat is de afgelopen week eigenlijk nogal meer gebeurd? over zo'n ongeluk in uh, Marokko. Er zijn uh, zoveel mensen omgekomen. Dat was een bus die in een ravijn gestoord was. Dat is een van de grootste rampen wat uit in Marokko is gebeurd. En dan hebben we natuurlijk die overstroming gehad in, Noor, in Noorwegen. Van de vele regen daar. Er was zelfs een dijkdoorbraak, geloof ik. Nou, nou, nou, dus overal wel wat dan. Of bosbranden. Nou, wat was er nou in Griekenland? Dat was toch ook iets in Griekenland, toch? Was dat ook niet eh, bosbranden nog ergens op een eiland, geloof ik? Nou, die moesten zo'n ontruimen of zo. Nou ja, vorige week ging er een mensen vanuit Italië. Of Slovenië was dat. Er waren Nederlandse eh, toeristen die werden opgehaald met bussen. Ook vanwege de branden daar, de bosbranden. Nou nou nou jongens, zo is er geen bos meer over. Toen hoeven ze het niet eens te kappen. Dan wordt het gewoon verbrand. Dan komt er wel natuurlijk nieuw bos. Want bij Sol ook van leeft een bos doordat er gewoon weer nieuw bos ontstaat. Maar ja, dat duurt tientallen jaren voordat het een beetje hersteld is. En dat het bos in een oude niveau is, dus dan moet je nog honderd jaar wachten. Maar goed, dat maken wij natuurlijk niet meer mee. Hè? Dus ja. Zo, daar zitten we dan, hè? En er is alweer een half uur om, jongens. Het gaat snel, hè? He? Oh, het gaat wat snel. Voordat dus ze het weet is het alweer uh, volgende weekend. Maar dan moeten we maar niet opdenken dat we genieten. Ah, uh, Ga je nog nachtvissen eigenlijk? Nachtvissen? Ja. Ja. Je hebt alles gekocht. Ja. ja. Het zou eventueel wel kunnen natuurlijk. Ik heb wel genoeg verlichting. Ik heb een zaklamp. Dan heb ik nog een klein dingetje die ik ergens met een magneet vastmaken ook met met licht. En uh, ik heb zelfs uh, batterijen gekocht. Dus uh, ik heb nog een scanner meegenomen, een handscannertje. Voor de schipvaart uh, te luisteren. Dus dat uh, moet ik eigenlijk nog installeren, maar dat doe ik morgen wel. voor we batterijtjes erin doen. En dan kijk ik op internet wel waar die frequenties zitten. Het is wel leuk om dat mee te luisteren, weet je wel. Want allemaal... we hebben geen boordradio hier, geen marifoon. Maar het is wel leuk als je mee kan luisteren. Dus, uh, want je kan ook de brugwachter met per 06-nummer bellen... dus uh, dat kan tegenwoordig ook. Dus een... Uh, ja... een scannertje... ja, daar kan je ook... vroeger kon je ook de politiebericht ontvangen... maar met deze kan je ook... Uh, taxi kan je nog horen... de schipvaart dan... ik dacht zelfs... Uh, ja, met de zeeschijpvaart... dat gaat ook via satellietnavigatie... maar je kan ze nog wel horen praten... En als ze echt alles wil horen, dan moet je een digitale scanner kopen. radioscanner. En die kostte 1300 euro. Poeh, vind best nou geld. Dan kan je wel de, de, de HTM ontvangen. Of de vervoersbaatschappijen, want die werken digitaal tegenwoordig. En wel, die digitale scanners die zijn echt duur hoor. 1300 euro. Ja, je moet het er maar voor over hebben, hè. Kijk, als ik er eentje van 500 kan kopen en die tweedehands doe ik het ook. Maar ik vind euro wel een beetje duur. Wat gaat Japi doen? Zou dat een wasmachine ten begeeft? Ja, maar hou Japi het geld van dan? ja, Japi heeft er een scanner voor ook nog. Nee, nee Japi, kost is belangrijker. Zo denk ik dan wel weer. Ja toch, kijk, het geld groeit me niet op terug. Die ja, waren er allemaal voor werken, dus uh, dan moet je ook een beetje zunig uh, naar zijn hè, niet te in de zin van kan geen geld uitgeven, het kost te duur, maar gewoon ja, tot hoe laat zend uit? Ja, als het uh, uh, aan mij ligt, tot 1 uur of zo, lijkt me wel leuk. Dus als we operator even lief in de ogen kijken, zouden we gaan voor die ene keer tot één uur willen uitzenden, als het mag, van operator. Dus ik hoor het wel op de chat. Dus, uh, en dus ja, we dus zien het wel uh, leuk, joh, vanaf een boot. Hè? Voor ik, uh, was is dus dit een leuke website. Ik weet niet hoe het werkt op mobiel. Nou, die ga ik nou niet aanzetten, dat ben ik zelfs mijn chat kwijt. Maar het uh, blijft op de chat staan, dus ik zal morgen even kijken of ik dat op mijn laptop kan terugvinden. Utrenden, we, we, oh, wacht even. Ja, web, dat is uh, SDR. dat is een computersysteem. En dan kan je alle radiosignalen uh, opvangen via een of andere radiotoren ergens in Drenthe. Dan kan je alles ontvangen op alle banden. En wat er voor uitzendingen zijn, dan hoef je geen wereldontvanger en ook geen scanner te kopen. Dan kan je gewoon via het internet, alleen je bent afhankelijk. Van uh, de universiteit in Twente. Daar hebben ze een grote radiotoren. En dat van zoveel honderd meter hoog. En daar kan je dan alles uh, ontvangen wat er uitgezonden wordt. En Danny die schrijft, ik heb hier op de boot een nachtvergunning. Ja. Een nachtvergunning om te vissen, voor uit te zenden. Oh, om te drinken, ja. Ja, Danny heeft een bar gehad, dat had ik net al verteld. 15 jaar al. Oh ja joh, gaat het ja, gaat al hard ja, hè. Zeker. Ja. Zo. 2009. Kijk Nee, was dat nou? Ja, zoiets iets. 8, 9. Ja, oké. Okay. Ja. ja, leuk man. Ja ja. En radio ook ja. Web radio, Daar kan live doorgelinkt. Naar een ontvanger die je zelf kan instellen. Ja, dat klopt. Maar je kan het zelf ook doen hè. Als jij, dan moet je een, een ontvanger hebben. Dat is uh, apparatuur, die sluit je aan op je computer, en dan kunnen mensen op internet op jouw ding naar de radio luisteren van alle frequenties die, uh, die er maar verraderd zijn, vanaf de lang, extra lange golf tot aan de ja, UAF-band, VAF-band, kun je zelfs de luchtvaart mee ontvangen. En als jouw uh, ontvanger, toevallig in de buurt van Schiphol staat, zit je goed, want dan kan je al die luchtvaartberichten horen dus de piloot en, en de grondpersoneel... ...de, de, de, de, de, de noemen ze toren? De radartoren, of zo. Radiotoren. Ja, want ik heb eentje uit Leiden geloof ik... ...op mijn website geplakt. Uit Leiden. En dan kan je ook uh, alles ontvangen. En dan kunnen vier luisteraars tegelijk gelijk op. Maar vaak is die altijd wel vrij, hoor. Maar, uh, en die uit Rente, die ook goed... En ik uh, ga dus in Amerika, ik heb ook een paar Amerikaanse sites toen gevonden, dan kon jij ook allemaal zenders daar aan het vangen die op de middengolf uitzenden. En op de korte golf en uh, amateurbanden. Dat zo leuk om dat te luisteren. En dan heb ik nog een Facebook-vriend die woont in België, Dirk P.E., en die uh, dat is een radio-amateur. En die zendt er dus uit terwijl hij zijn Facebook uh, aan hebt. Dus dan zendt hij uit via Facebook. En dan hij dan zijn uh, apparatuur aan staan. Dan hoor je ze met Zuid-Amerika praten. Of met, ergens uh, met China of hoe weet ik veel, of Australië. En dan kan je gaan meeluisteren. En dat doet dan doet hij dan een kwartiertje of zo een half uur. Een directie die zegt, web, STA 20 gebruik ik al jaren om zend te horen. In LSB of USB. Ja, een single size band of ankle size band, klopt. Dat uh, kan denk ik op mijn wereld ontvangen ruiken, alleen ontvang je niet zoveel als via die SDR van Twente. Dan moet je wel een hele grote mast op je dak zetten, om dat allemaal te kunnen ontvangen. Ja, en als je geen geld hebt voor een wereldontvanger, dan kan je zelfs uh, nog veel meer dan op een wereldontvanger ontvangen via de web SDR. Want in, uh, ja, die in uh, ik geloof dat die in Twente via IJsselstein werkt. dus Zentmas van IJsselstein. Dat is ook een van de grootste radiatoren van Nederland. Nou, dan kun je aardig wat ontvormen hoor. Zoals Radio Caroline kan je horen. Zelfs hier, als je gewoon een aan zet, hier in Friesland, waar je Radio Caroline horen op de 648 megahertz. Die is in heel Nederland ontvangen. En die zenden maar uit met maar 4000 watt, oftewel 4 kilowatt. En Vrouwenika had vroeger 10 kilowatt. En toen kwam je net tot Amsterdam. En daarvoor bij kon je niks meer ontvangen. Je werd steeds zwakker. Want eh, als je bijvoorbeeld, was ik toen op vakantie bij mijn tante in Almelo in 1973. En dan kon je Vrouwenika haast niet meer horen. Heel in de verte hoorde hoor je al wat. Maar zodra je Utrecht voorbij rijdt, dan was Veronica al slecht te ontvangen. En met 4 kilowatt, uh, en ik denk dat dat komt dat ze natuurlijk die hele Noordzij uh, kunnen bereiken. Veronica is al natuurlijk dicht bij de Peus. En Radio uh, Caroline is natuurlijk, uh, die bestraakt de hele Noordzij. En die radiogolven worden al goed uh, getransporteerd door het zijwater. Dus die radiosignalen komen dan... Daardoor denk ik ook veel verder weg. En het is natuurlijk een openwijdse ruimte. Dus ik denk dat het beter werd, dat beter werkt als dat ze dicht op de kust van Nederland zit. Doordat het via land gaat, en dan heb je nog die duinenrijder voor, wordt het signaal voorbij Utrecht met 10 kW of flink minder. En als je zo ver weg zit, met 4 kW, want ze willen zelfs naar 8 kW, als ze nog toestemming voor krijgen van de overheid in Nederland, zelfs dus met 8 kW uitzenden, ja, dat was nog beter. Het was al van een toen ze van 2 naar 4 kW gingen. Want toen ze nog illegaal waren, stonden ze met 50 kW uit. Daar ze bijna heel Europa te ontvangen. En Dirk zegt, antenne van WebSDA 20 staat op 20 meter hoog gebouw. Nou ja, 20 meter. Ja. Het is al redelijke hoogte hoor. Het is best wel hoog. Maar uh, als je kijkt naar die radiotoren in IJsselstein, ik dacht dat het die 100 meter was of zo. Die is echt heel hoog. Dan dus heb je dan Loopik, Brabant Loopik. Nou, die, uh, dat ding is toch 200 of 300 meter bijna. Bijna 300 meter. Bijna net zo hoog als de toren. Nou, die komt een angel. Ik kan er op radio 1, op de FM. Kan ik in Friesland nog horen, maar dan wordt hij al slechter. En dan moet je naar de 91.3. En dan kan je ze wel weer goed opvangen. Dan heb je weer een hier in de buurt. En uh, sommige radios vloepen dan vanzelf over naar dezelfde zender, maar dan op een andere frequentie. En die radio die ik heb, moet ik hem gewoon zelf overzetten. Terwijl die auto pas drie jaar oud is. Je denkt, hé, hey, dat is raar. Maar mijn oude auto, die deed dat wel automatisch volgde die gewoon op Veronica, bijvoorbeeld, dan zit die hier op de 103.2, en daar op de 103.9, dan ging die automatisch op die andere frequentie. En deze doet het niet, terwijl die veel nieuwer is. Ja, wel vreemd. Dan moest ik gaan zoeken en dan pakte die hem wel hoor. Maar goed, het is natuurlijk altijd wel leuk zo'n radio. Hobby, ik heb thuis al een 2-cent bakjes liggen. Een portofoon heb ik liggen op de 70 MC band. Ik heb een paar portofoons voor op de 446 MHz, Met 16 kanalen, allemaal legaal. Allemaal uh, geen vergunning voor nodig. En wat Dirk bij, bij jij doet, dat is met een vergunning. Die een centvergunning. En hij zit in België. En die mag wel op de 2 meter band. Hij uh, heeft er een licentie voor. Dus Zo kan ik hier geen antenne zetten voor mijn korte golf ontvangen. Ja, euh, ja, als je een massa van 5, 6 meter hoog en je zit daar die antenne bovenop in je achtertuin, dan moet je, ja, als je een mooie uitzicht hebt, een brede uitzicht, moet je toch wel veel kunnen ontvangen, hoor. Of als je zo'n raamantenne maakt en je draait ermee rond, kan je ook aardig een grote raamantenne maakt Dan kun euh, je ook aardig wat ontvangen, hoor. Weer, op de korte golf. Je kan ze zelf bouwen, hè. dat is nou zelfs op uh, YouTube filmpjes. En uh, dan leggen ze helemaal uit hoe je zo'n ding moet maken. Het schijnt niet zo moeilijk te zijn. Moet je moet een koperdraad en dan maak je een kruis. En, uh, of in het rond, dat kan ook. En dan laat je dat draad zo lopen, heb je zo'n spoel en dan moet je weer iets van een transistor of een dingetje tussen solderen. Dat daar je dan weer in je antenne in voor je korte golfontvangst van je wereld ontvangen. En dan kan je met wat raam draaien, dan kan je ook heel veel zenders ontvangen. En inderdaad, hoe hoger je zit, hoe beter ontvangst natuurlijk. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Dus uh, maar ja, ik zit in een uh, benedenwoning van een gebouw met twee verdiepingen. En ik uh, kan me al ten op, mijn, op het dak zetten. Maar ja, joh ik denk, ja, ik weet natuurlijk niet hoe lang ik hier nog op blijf wonen. Ik hoop wel zo lang mogelijk. Zit ik aan te denken om een boemerang antenne neer te zetten voor mijn bakkie? En dan kom je over de gebouwen heen. Dan kom je misschien wel maar een richting op Kijk. Dat is uh, dat plaatsen van Kenwood. Ik denk dat het een ontvanger of een ontvangen is. Ziet er wel fraai uit. In, in, in. Oh, is van Dirk. Ik heb een oude Kenwood R2000 ontvanger. Maar die gebruik ik niet meer. Luister gewoon op internet naar de korte golf. Dit is mijn Kenwood. Dat is ook eigenlijk een goede kengoed. Dat is wel een mooi ding ja. Oké. Okay. Wel ja, mooi apparaat. Zo, ja, een mooi plaatje hoor, zo. Dus ik ben ook al zo'n radiofrik, weet ik. Ja joh. Leuk hoor. die toeters en bellen. Al die knoppies en wijzertjes. Ik vond vroeger altijd wel spannend toen Veronica nog op zee zat. Een radiomicrofoon, een microfoon altijd spannend. Uh, die gasten was niet altijd live. Hè. Zijn uitzending werd meestal van tevoren op een band opgenomen. buiten uh, naar de zeezender gebracht. En live uitgezonden. Vanaf de band dan. Hè. Het was dan uh, soms werd er wel, wel eens een live uitzending. Het enige wat echt live was, dat was de nieuwsuitzendingen Vanaf het zendschip uh, de Noordenaar. En waar zit hier live vanaf? Een jachtje. Vanaf eh, Friesland. De Friese wateren. Ligt, eh, lekker aangemeerd, Aan een natuureilandje. Ja. Gezellig. Dus eh, overdag eh, zit hier wel gezinetjes. gezinnetjes. te voetballen of de barbecue. Of weet ik wat ze omdoen zijn. Zo'n gezellige boel. Je ziet mensen voorbij varen. Zwemmen. Nou, ja. Het gezellig zomerse boel, hè, ja. Het is echt vakantie. Vandaag gelukkig, gisteren was het behoorlijk, ja. De hele dag. Het was niet koud, maar wel behoorlijk. Maar vandaag hebben we toch nog zon gehad, hier zo dus. En wat was goed, leuk, hoor. Ik vind radio via de eten nog altijd spannend. we hebben goed dat ik mijn eerste radio kreeg. Niet zo'n goede antenne nog. Dus met een draad gespannen door mijn kamer zoeken naar zenders. Ja. Ja, dat herken ik wel, ja. Als ik had een zo'n oude buizenradio vroeger. Dan had ik ook zo'n draad gemaakt. En dan, uh, maar ja, het lijkt alsof die oude buizenradio's... ...veel beter ontvangst hadden dan die moderne radio's. Want dan hoor je soms wel eens die piraten uit, uit Rente. hoorde je gewoon hier in Den Haag... ...dan moest je dan wel zorgen dat je uh, radio geaard was. Dus dat er dan zo'n zo snoertje... ...en die moest je dan tegen de kraan allemaal, uh, vastmaken... Dan was hij geaard en had je nog beter ontvangst. Met je draadantenne. Dus dan klonk die wat te harder. Dus uh, ja. echt. Uh, en tegenwoordig zijn die uh, ontvangstmethodes allemaal digitaal. En als, uh, ja, ik, toevallig kwam ik een radio uit tegen van Philips. Met alleen middengolf Die heb ik ook gekocht bij de Kringluikwinkel. Dat was in Leeuwarden. En dat ding doet het nog perfect. Ik ken hier ook Radio Caroline erop ontvangen. En dat ding doet het nog gewoon. Dus uh, eentje uit begin jaren 70. Ik denk twee, drie, En dat ding dat speelt als een tierenleer. Dus ik zal van de lijk een foto van maken. Zet ik hem even op Facebook. Kunnen jullie het ook zien. Het is een Philips. Heel eenvoudig. Geen FM erop. Alleen middengolf. Ja, toen had ze nog veel is Natuurlijk nog op de middengolf in die tijd, hè. De radio 1, 2 en 3 heette er toen nog heel veel 1, 2 en 3. Die zaten zowel op de AM als op de FM. En nu op dat plus en FM. FM. Vanaf 2030 willen ze van de FM af. En dan heb je alleen dat plus. Waar je veel meer zenders op kwijt komt. Wel gevoelig of Want als je door een tunnel rijdt met je auto hoor je niks meer. Dus dat vind ik een klein nadeeltje. Maar voor de rest... Kijk, een honderden zenders kwijt. Ik ga zo ook iets 80 zenders op dat plus ontvangen zijn in Nederland. Zelfs eh, regionale zenders uit Drenthe. of wat dan heb je allemaal in Den Haag ontvangen? Dat is natuurlijk wel leuk. Even een slokje bier nemen. Lekker biertje man. Zullen we het gebruiken? Nee. nee, dat is een limberak voor me gedaan. Ah, oké. Okay. Even kijken wat ik nou mijn check leg. Hè? Hier. Dat is mijn telefoon. Lampie. Wat ik heb naast me. Oh, hier zo. En dan gaat mijn rechter linkerkant. Nou ja. Ja, wil een sekkie, ja. Lekker sekkie draaien. <laughs> Met een hankertje erbij. Dat oh, ja. was mijn vraag. <laughs> ja. ja. Ja. Ik heb ook al nog... ook oh, kijk, een mooi sekkie gedraaid. Dankjewel, Danny. Mooi trompetje. Dankjewel. Ik ga een Aansteker zoeken. Die moet ik ook. Oh, die heb ik in mijn pakje gedaan. Ik heb zo'n hoesje voor een uh, Rochec. Die heb ik al jaren wat ik die in mijn kast leggen? Die kwam ik tegen. Ik denk, hé, die kan ik ook gebruiken. Dan kan ik mijn kwijt, dan raak ik hem niet meer kwijt. Maar ja, dat moet ik hem wel natuurlijk ook in dat ritszakje uh, doen. Dan heb ik een mooi apart dingetje waar ik mijn vloer in kan spotten. Dan heb ik hier hierachter nog een Dat Als die leeg is bijna, mijn pakje. En mijn vloer is leeg, heb ik in ieder geval toch een En omdat ik hier tot en met zondag zit, heb ik extra check meegenomen. Dat ik niet zonder je zit, want we hebben hier geen sigaren op het eiland. Of ik moet hier uh, die bloemen, gedroogde bloemen gaan roken. Maar ik denk niet dat hier dan nog normaal kan lopen. Je hebben een buurman met een watertaxi. Ja, een buurman met een watertaxi, ja dat kan natuurlijk ook. Ik ben lekker bloot, ja. Ik heb lang niet gebloot trouwens. Een jaar geleden, geleden ja. Dat had ik nog wat meegenomen thuis, weet je wel, van de vorige keer. Ja. En dat heb ik toen ook nog een poosje meegedaan, hoor. Want ik doe het niet elke dag, nou, het weekend zo één of twee. Daar heb ik toch nog een poosje meegedaan. gedaan. ja, heb je er ook af en toe wel eens een dat is Zo lekker, hoor. Maar niet elke dag. Dat vind ik uh, trouwens uh, best wel prijzig. Maar ja, nog even een roken van tabak nog duurder dan blauwen. <laughs> ja. Wil oh je, yeah, check hier ja, een mascotte schrijft ook iets, dan moet ik even afwachten, wat is schrijft, hij of zij, is mascotte een hij of is mascotte een zij, daar ben ik zo benieuwd naar, want ik weet het gewoon niet meer. Had je in Leeuwarden even bij de Os langs moeten gaan, ja, hoezo is dat in een, in een koffieshop dan, de Os, Dat nou, het is zo groot, want Leeuwarden is best wel een grote stad hoor. Dus dat is een, een uh, oké, okay. koffieshop. De Os. Nou, ze hebben een hele leuke hoedenwinkel, hebben ze daar al twee dagen niet meer. De laatste hoedenwinkel was in de, waar het politiebureau zit, hoe heet dat? Is Jan Hendrikstraat, zat de hoedenwinkel vroeger. En die is pas sinds twee jaar weg. Hm. Ja, ik kom maar uit natuurlijk, maar. Maar ik vind het toch jammer, nou, zag ik toevallig een hoedenwinkel in uh, Leeuwarding, zo. So, en het, ik vind ook opvallend dat er heel veel wit publiek rondloopt daar zo. Want je mag geen blank meer zeggen. <laughs> maar eh, dat viel me ook op. Vergelijken met Den Haag. Eh, denk ik zo. Ik denk, we moeten gewoon al wennen En Niet dat ik het erg vind, hoor. Dat gaat niet op. Den Drenthus kom je ook eh, alleen maar witte mensen tegenhaald. Hoe dat komt weet ik niet. Ik denk dat uh, er weinig werk is of zo. Of de uitkeringen zijn hier te laag. Oh, oh, oh. zeg je daar? Ja, dat mag toch niet zeggen? Het zo'n discriminatie. Nee, tuurlijk niet. De overheid discrimineert alleen, toch? Wij niet. De overheid discrimineert mensen met de toeslagaffaire. Omdat ze een, een buitenlandse achternaam hebben. En dan zeggen ze dat wij het racistisch zijn. Kom even, vrij. En ze doen het allemaal, he. van links tot rechts. He. Dus ja, en maar, ja, maar wij zeggen: ja, jullie zijn dit, jullie zijn dat. Kijk eens naar hun zelf, hè, die politici. Maar laten nou we het niet over politiek hebben, we houden het gezellig. En Mascotte zegt, ik ben een mens van de mannelijke kant trouwens. Aha, en ik ben een vrouwelijke mens van de mannelijke kant. Of was het andersom? Nou, ik weet het ook niet meer hoor. Ik ben ook gewoon een mens, net als jij, van vlees en bloed. En natuurlijk, niet vergeten mijn been, dan zak ik in elkaar als een pudding. Daarvoor heb ik een skelet, toch? En zonder skelet ben je net een slak. En dan, dan draai je zo met de trap af en wat staat daar nodig. Geen oude. Nee. Oh, nog vijf minuten. Oh, lieve operator, zou ik een uurtje langer mogen uitzenden. We hebben nog vijf minuten, wat gaat dat hard zeg? Vijf voor twaalf alweer. Ja, oh, nou, nou, nou, dus ja, is een man. Ja, ik ook, hoop ik. Oh, of niet, ja, maak het daar toch bij. Ja, ben een man. Oké. even in de pantalon kijken. Ja, ben een man, denk ik. Uh, bleekneuzen zul je bedoelen, zegt Els. De bleekneuzen. Oh, uh, de koffieshop. Ja, zie je. Van Pot, de koffieshop, zegt Mascotte. Je was Gerrit-Jan misschien nog tegengekomen. Van Pot. Ja, wat wou je in Leewarde dan, Mascotte? Want ze bent voor mij wel bekend, haar zo. Dat je mensen bij naam kent daar. Hallo, want bij Steens heeft je wat verteld in de chat. Oh, dan heb ik het niet goed gelezen. Hoega, okay, oké, dus je woont in Leeuwarden. Ik ben gisteren nog in Leeuwarden geweest. Van een uur of, Nou, ik was tot zeven uur Ik ben zeven uur half ochtend gegaan daar. Maar het was wel een leuke stad hoor. Zo, echt een leuke stad. Ik, het, ja, ik wil nog een keer kijken daar. Dan wil ik de hele dag toeverraden. Dan ga ik echt alles bekijken. Even wat foto's gemaakt... Ga ik van de week al even op Facebook zetten. Doe ik nu even nog niet. Maar van de week, als ik weer in Den Haag ben, dan ga ik ze ook hier en daar wat foto's op Facebook zetten. Ik ben een mens van een mannelijke kant, trouwens. Ha ah, ah, ha ah. ha. Ik heb de hele tijd in Leeuwarden gewoond zo. tegenwoordig niet meer. Ah, oké. Okay. Waarom je nu dan mascotten in Dracht misschien? Of in Heeren Fijn? Maar zei je een krit, Kom uit Heeren Fijn? Ja. Yeah. He? ik wou nu onder Dokkum ah, oké okay, Dokkum nou, daar ben ik een taartje geleden met mijn vrouwtje nog eens een keer geweest in Dokkum is ook wel een leuke stad dat vind ik meer een beetje weg hebben van Delft ook van die leuke grachtjes is ook wel een leuke stad ja. want daar hebben ze toch uh, hoe heet die dingen van moord hoe heet die ook weer maar dat toch niet in Dokkum, maar bij Dokken. hoe heet die man ook weer uh, Willy Broort zo weet ik veel omdat hij de heilige eikel had omgehakt. Ja, vind je het gek? Dat die luid dan uh, je kopje kleiner maakt. Gelijk hebben ze. zeggen ze eventjes, ja. We komen het geloof brengen. Uh, en krijg krijgt je gratis Jezus erbij en Maria. Maar die boom van jullie moet weg, want dat kan niet. En die heeft hij zo opgehakt. Omgehakt. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen, hè. Dat moet je niet doen. Dat is zijn eigen rotsschuld. Ik keur het niet goed als ze een dood hebben gemaakt. Maar ja, eh, dan moet je dat niet doen, hè. Ja. En nu hebben ze de speed van, ja, omdat ze zelf nou ook gisterlijk zijn, althans toen dan, hè. Maar nou, ook niet meer. Ik ga half Nederland, kwart van Nederland, niet nee, nog maar naar de kerk gaan. Of 10%, procent, dat wordt steeds minder. En toen zegt ze, mascotte, ik heb een, eh, ja, ik woon net onder dokken, maar daar hadden we al verlezen. Je hebt nog gaaker Ik heb ja. nog maar een paar minuten. Eén. Eén minuut. Nou, als je nou nog een uurtje mag uitzenden. Ik weet niet, ik heb Operator nog niet op de chat gezien. We gaan uurtje mag doorgaan, graag. Want ik heb er al zin in vanavond. lekker vanaf de boot, jongens. Want we zijn wel aangemerkt. We zitten niet, we zitten wel op het water natuurlijk. Maar aangemerkt, we staan niet meer op het water. Dat wordt nog leuker geweest. We zijn we net een zendschip, hè. Ja, we hebben hier wifi, eigen wifi-verbinding. Dus we kunnen overal uitzenden waar we willen. He? Zelfs varen zou dat nog eventueel kunnen. Maar ja, door je wel de herrie van de motor op de achtergrond natuurlijk. Dus, uh, ja ja. Dus je hoort echt alle geluiden hier. Ja, als ik uh, daar loop of in de... Uh, Vooronder gaat staan overal kun in mijn horen. Dus ongelooflijk. We gaan ik nog beter dan in mijn keuken. Hier zo. De keuken is natuurlijk een stuk kleiner en smaller, maar die open ruimte hier, het geluid komt allemaal naar die microfoon toe. Ongelooflijk, ja. Ik heb vorige drie uitzendingen nog, uh, dat uh, goedkope microfoontje gebruikt. En uh, nu zit ik weer met dat ding die ik een uh, poosje gekocht heb, maar het werkt nog steeds hartstikke goed. Dus uh, ja, en ik zie dat de stream nog steeds loopt. En we zitten niet meer in de uitzending. Nee, oké. Okay. <lacht> Jammer, ik denk dat de operator er niet is. Nou, nee. is ze niet, zet hem maar uit, ja. Gaan Dan ga ik hem even uitzetten. Nou, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Doei. Moet ik wel even uitzetten?